7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Congreslid wil onderzoek naar Murdoch media in Amerika. Kredietwaardigheid Ierland verlaagd naar junkstatus. En wateroverlast in Utrecht en Brabant. In de Verenigde Staten heeft een invloedrijk congreslid opgeroepen tot een onderzoek naar de praktijken van het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. De democraat Jay Rockefeller wil weten of News Corporation in Amerika wetten heeft overtreden. Rockefeller, die voorzitter is van de Senaatscommissie voor Economische Zaken, dreigt met harde maatregelen, mocht dat het geval zijn. De Democraat zegt dat hij bezorgd is dat journalisten van Murdochs bedrijf ook Amerikaanse burgers hebben afgeluisterd, onder wie slachtoffers van de aanslagen van 11 september. Het mediabedrijf van Murdoch heeft in Amerika onder meer Fox News, de New York Post en de Wall Street Journal in handen. Kredietbeoordelaar Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig zal hebben. Het bedrijf heeft de kredietwaardigheid van Ierland daarom verlaagd tot de junk status. Bij nieuwe leningen op de kapitaalmarkt zou Ierland een hogere rente moeten betalen en het risico voor investeerders neemt toe. Ierland wijst er in de reactie op dat de twee andere grote kredietbeoordelaars het land een veel minder lage status geven. Volgens de Ierse regering is ze tot eind 2013 in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Eerder kreeg Ierland al een steunpakket van 85 miljard euro toegezegd voor dit en volgend jaar. Hevige buien hebben gisteravond en vannacht tot wateroverlast geleid. Vooral in Utrecht en het westen van Brabant waren er problemen met ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Straten waren niet meer begaanbaar en viaducten waren ondergelopen. In het westen van Noord-Brabant kwamen zo'n 200 meldingen binnen. Vooral uit Rozendaal, Breda en Bergen-op-Zoom. Aan de Keizersgracht in Amsterdam is een grachtenpand door brand volledig verwoest. Twee politieagenten hebben lichte brandwonden opgelopen. De brand brak rond half één vannacht uit. Voor zover bekend was er op dat moment niemand aanwezig. De vlammen sloegen al snel hoog boven het pand uit. En de brandweer rukte uit met groot materieel. 35 omwonenden werden geëvacueerd. Rond drie uur was de brand onder controle en konden de meeste mensen terug naar huis. Het pand aan de Keizersgracht was net gerenoveerd. Er zou een hotel in worden gevestigd. Een naastgelegen pand raakte door de brand licht beschadigd. Kraanmachinisten krijgen soms te makkelijk een certificaat waarmee ze aan de slag kunnen. Volgens de arbeidsinspectie verlopen theorie- en praktijkexamens niet altijd volgens de regels. Daardoor kan het voorkomen dat ook mensen die onvoldoende zijn opgeleid een hijskraan bedienen. De instellingen die certificaten moeten afgeven benoemen soms examinatoren die geen ervaring hebben met hijskranen. In één geval bleek de examinator alleen een secretaresseopleiding te hebben. Bij het theorie-examen stonden tafels soms tegen elkaar aan en werden kandidaten minutenlang alleen gelaten. De branche benadrukt dat het onderzoek van de arbeidsinspectie vorig jaar was en dat er inmiddels veel is verbeterd. De nucleaire toezichthouder in de Verenigde Staten adviseert alle kerncentrales hun veiligheidssituatie tegen het licht te houden. De centrales moeten vooral onderzoeken of ze bestand zijn tegen overstromingen en aardbevingen. De aanbeveling volgt vier maanden na de aardbeving en tsunami in Japan, die leidde tot een crisissituatie in de kerncentrale van Fukushima. Volgens de toezichthouder zijn mogelijk niet alle Amerikaanse kerncentrales bestand tegen een natuurramp zoals die in Japan. Het risico is vooral groot dat de stroom uitvalt en dat ook de noodvoorzieningen van de kerncentrale niet meer werken. Waardoor de koelsystemen langdurig buiten werking zijn. Op Schiphol zijn twee Mexicanen opgepakt. die beide meer dan 20 kilo cocaïne in hun koffer hadden. De eerste verdachte werd vrijdagavond aangehouden en de tweede een dag later. De marechaussee onderzoekt of er een verband bestaat. De Mexicaan die zaterdag tegen de lamp liep bleek in Nederland gezocht te worden voor het witwassen van 85.000 euro. Hij moet nog een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten. In Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die keizer was van 37 tot 41 na Christus. De politie kwam het buitenverblijf op het spoor dankzij een criminele bende. Die deed illegale opgravingen op het platteland op zoek naar archeologische schatten. Begin dit jaar werd een aantal criminelen aangehouden... dat met een standbeeld van de keizer rondreed in een vrachtwagen. De arrestaties leiden naar resten van een paleis van Caligula... aan het meer van Nemi, vlakbij Rome. Er zijn tot nu toe 250 kostbare voorwerpen gevonden. Dan het weer nog bewolkt en af en toe regen, vooral in het noorden en westen. Er staat een stevige noordenwind en het wordt ongeveer 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en een graad of 17. Vrijdag droog, periode met zon en 21 graden. Maar in het weekend weer veel buien en lagere temperaturen. ANWB Verkeersinformatie met vijf meldingen van files. Op de A7 horen tussen Purmerend Noord en Wormer drie. En aansluitend op de A8 richting Amsterdam tussen Kromenie en Oostzaan ook drie kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Westervoort en Arnhem-Noord. 4. en op de A15 naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 2 kilometer. Tot slot de A28, Zwolle-Utrecht. Daar zat tussen Hoevelaak en Amersfoort ook 2 kilometer. We hebben hier Henk de Boer, eerste klas schoonmaker. Getrouwd, twee kindjes. Wie biedt 14 euro, 14 euro geboden. 13,75, 13,25, 13 euro geboden. Eenmaal, andermaal. Stop.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 en geeft de code banken afdoende bescherming... tegen risicovol gedrag van bankiers? Levy en de Bonussen. Vanavond, kwart over negen. Avro Nederland 2. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten... En Lara Renssen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Kraanmachinist, dat wordt je niet zomaar. Of toch wel? Diploma is volgens de arbeidsinspectie wel heel makkelijk te halen. We spreken zo de inspectie en klimmen in een kraan. Nou ja, onze verslaggever. Eerst naar Italië. Na Griekenland is nu Italië in het oog van de financiële storm terechtgekomen. De hoge staatsschuld van Italië leidt in Europa tot een grote onrust. Europese beurzen noteerden ook gisteren weer forse verliezen. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, voelt Italië zich ook schuldig? Schuldig? Nee, nee Italië voelt zich uh, niet schuldig. Uh, ze denken echt dat het een uh, aanval van buitenaf is door speculanten... En in feite is er niet echt heel veel veranderd in Italië. Die staatsschuld is er al vele, vele jaren. En waarom zou er dan nu ineens een aanval zijn? Dat heeft vooral te maken gehad met een korte... maar heel hevige instabiliteit vorige week in de regering... waar een ruzie ontstand door minister Tremonti, tussen minister Tremonti... en premier Silvio Berlusconi. Berlusconi twijfelde aan het harde en goede werk van Tremonti... en daardoor begonnen de beurzen te wankelen... te meer omdat Europa er maar niet in slaagt... om de Griekse kwestie goed op te lossen. En iedereen dacht, als daar in Italië die bezuinigingen... niet meer goed plaatsvinden, die beloofd zijn... en waar Tremonti altijd voor zorgde dan krijgt Europa gigantische problemen. En toen is die aanval begonnen. Dus men ziet het in Italië ja, als een fout van de regering, dat er oneenigheid was. Maar eh, niet als een structureel probleem wat men hier gecreëerd heeft eh, op de korte termijn. Natuurlijk, op de lange termijn is die gigantische staatsschuld nu eenmaal wel gecreëerd. Maar goed, dat was al lang aan de orde. Ja, en ze dus zijn bezig met een bezuinigingsplan, zeg je. Uh, die ruzie, is die inmiddels bijgelegd? Iedereen uh, is weer uh, vriendjes, noodgedwongen. President Napolitano heeft met, uh, iedereen daartoe opgeroepen. Gisteren heeft uh, Belusconi ook gezegd dat iedereen moet samenwerken. De oppositie en de regeringspartijen hebben gezegd... dat ze niet de zaak zullen vertragen. Dus geen extra amendementen en aanpassingen... op de bezuinigingswet zullen indienen. Zodat die al, zaterdag, of, al donderdag in de Senaat kan worden aangenomen. En al vrijdag, zaterdag of zondag in de Kamer. Waardoor dus volgende week maandag... De bezuinigingswet die Europa vraagt een feit is. En Italië, zoals het er nu voor staat in 2014, het begrotingstekort op nul zal kunnen hebben teruggebracht. Wat staat de Italianen dan te wachten, Bas? Waarop zal er bezuinigd gaan worden? Uh, er wordt op uh, van alles bezuinigd. Uh, natuurlijk, uh, men pakt het slim aan in die zin dat men zegt, we gaan ook vooral de, de privileges van de politici aanpakken. Uh, minder eigen, uh, van die auto's die door Rome scheuren. Minder uh, privévluchten uh, in staatsvliegtuigen. Uh, salarissen van politici worden gekort. Maar ook lokale overheden moeten voor meer dan 10 miljard bezuinigen. De gezondheidszorg wordt uh, um, gerationaliseerd. Mensen moeten bijdrages gaan betalen per behandeling 10 euro. Um, uh, er wordt nog meer gekort op het uh, onderwijs. Maar je moet je voorstellen dat de Italianen al heel lang um, um, te maken hebben met, met bezuinigingen. Die minister Tremonti, die noemen ze hier de superminister... die hanteert een soort zalmnorm, zoals de minister van Financiën zalm in Nederland toepaste. Namelijk dat er niet meer uit mag dan er binnenkomt. Alleen Tremonti doet dat nog sneller nog, en nog sterker. Hij zegt, maar als je een overschot hebt, dan mag je maximaal maar de helft van dat overschot uitgeven. En de rest moet de gemeente sparen. En daardoor hebben gemeenten, kunnen heel veel mensen niet meer betalen... Heel veel bedrijven kunnen niet meer betaald worden die voor de gemeente werken. Um, waardoor er dus uh, ook heel veel bedrijven zeggen... wij doen geen werk meer voor de gemeente. Waardoor onderhoudswerkzaamheden al heel lang niet meer gedaan worden. Om maar een voorbeeld te noemen. En er zijn heel veel onderwijzers ontslagen. Veel hulppersoneel op scholen. Dat loopt allemaal al omdat om, uh, Tremonti al jaren bezig is om dat begrotingstekort op pijl te houden, kort, klein te houden. Mm. En daarin is die heel goed geslaagd... en daarom is die aanval niet al veel eerder gekomen... zoals in Griekenland of Spanje of in Portugal... waar het begrotingstekort niet onder controle werd gehouden. Ja, en over Griekenland gesproken... daar is natuurlijk veel verzet tegen de bezuinigingsplannen... Um, die de regering wil invoeren, doorvoeren. Is dat in Italië ook aanstaande? Maakt de man in de straat, de vrouw in de straat zich zorgen over de bezuiniging? Ik denk dat het uh, nog te vroeg is, zoals ik al zei... Ze, ze maken het al lang mee dat er bezuinigd wordt. Mm. En uh, men, moet, men krijgt nog niet helemaal door wat er precies hier wordt aangepast. Als nu bijvoorbeeld de pensioenen nog eens extra zullen worden aangepast... en aangepakt, en bijvoorbeeld hier het pensioen voor de vrouwen... dat gaat al, al, al in op 60, en dat van de mannen pas op 65... dat wil men veranderen, maar daar is ze ook intern in de politiek verzet tegen. Als dat gaat gebeuren, ja, dan zou je wel eens uh, extra verzet kunnen krijgen... Okay. En als inderdaad de gezondheidszorg veel duurder gaat worden, of in het onderwijs nog meer gesneden gaat worden, dan zal het ook tot verzet leiden. Maar op dit moment uh, is, is het nog rustig. Uh, bovendien heeft uh, de regering het geluk dat het zomer is en dat de meeste mensen naar zee gaan. En het is daar echt heerlijk te hoeven. Correspondent Bas was dat vanuit Rome. Dankjewel Bas. Twaalf minuten over 7. In de horen van Afrika, onder andere in Ethiopië, Somalië en Kenia, worden 9 miljoen mensen bedreigd door de hongersnood. Samenwerkende hulporganisaties zijn daarom een actie begonnen. Hoorde dat gisteren, ze hebben Giro 555 opengesteld. Dan praten met de actievoorzitter van die samenwerkende hulporganisaties... ...Marines Verwij. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is natuurlijk een ongunstig tijdstip. Veel mensen zijn al op vakantie om dan te vragen om een donatie. Kunt u al vertellen of er veel binnenkomt? We zijn gisteren eigenlijk begonnen met de eerste actiedag. Dus op dit moment is dat nog een beetje vroeg. Uh, maar het is natuurlijk zo dat... Uh... Een, een, een noodsituatie zich uh, niet uh, voegt naar onze vakanties. Dus nee. Wij krijgen in toenemende mate vragen vanuit onze partnerorganisaties uh, in de regio om hulp. Omdat het echt uh, enorm toeneemt op dit moment. En daarom hebben we gezegd van uh, we slaan de handen in één als samenwerkende hulporganisaties. En we starten toch nu in actie. Hmm, en die actie um, kwam voor veel mensen toch onverwacht. Was het een soort last minute besluit? Is dat heel snel gegaan? Nee, het heeft uh, tot nu toe uh, nog niet zoveel aandacht in de Nederlandse media gehad. Uh, maar dit type uh, ramp is iets dat zich natuurlijk uh, langzaam opbouwt. Uh, heel anders dan een tsunami of een aardbeving. En als we zien naar uh, wat er nu, nu gebeurd is... is dat er twee regenseizoenen eigenlijk zijn uitgevallen. Uh, oktober vorig jaar en maart, mei uh, dit jaar. Uh, en wij hebben dus de laatste weken steeds meer... Uh, signalen gekregen dat het uh, helemaal niet goed ging. Mm -hmm. En we zien dat in Engeland bijvoorbeeld al enkele weken actie wordt gevoerd. En ja, nu zien we dus dat uh, er ook een vluchtelingenstroom op gang komt. Met name vanuit Somalië naar Ethiopië en Kenia. Uh, met uh, duizenden mensen per dag. En ja, dat betekent dus dat... Uh, we zitten nog in een vroege fase, maar dat uh, wij ons uh, grote zorgen maken. Wat is er snel nodig? Uh, gaat het in de eerste plaats om voedselhulp? Ja, het allergrootste gedeelte is uh, voedselhulp. Uh, wij zijn ook aanwezig in de regio met allerlei uh, voedselzekerheidsprogramma's. Dus in eerste instantie gaan we uh, die programma's versterken en intensiveren uh, met extra uh, voedselhulp. En ja, voor zover er sprake is van vluchtelingenstromen en mensen in kampen terechtkomen, dan zul je natuurlijk uh, in die kampen ook uh, voedsel verstrekken. Uh, hoeveel geld is er nodig, denkt u? Want het gaat om uh, drie grote landen. Ja, het gaat om uh, een groot aantal mensen en een grote regio. Uh, als we kijken naar de voorspellingen van de Verenigde Naties uh, op dit moment, dan hebben we het over honderden miljoenen dollars. Uh, dus dat zijn grote bedragen, maar dat is natuurlijk het totaal. Mm -hmm. Maar uh, ook voor... Uh, vanuit Nederland hopen wij natuurlijk... Uh, een, een, een goede bijdrage aan, aan deze situatie te kunnen leveren. Heeft u nog nooit het idee dat dit... Um, water naar zee dragen is? Want dat gebeurt bijna... Nou, ieder jaar. Om het jaar dat daar... Een enorme droogte is. Nu uh, zeggen deskundigen... Uh, erger dan, dan voorheen. Maar ja. toch, het blijft maar doorgaan. Het is een kwetsbare regio. Uh, er is het is natuurlijk een regio... met, uh, met uh, ja, een heel droog klimaat. Uh, maar... Ja, u kunt zich waarschijnlijk nog herinneren dat in de tachtige jaren natuurlijk ook voor de Hoorn van Afrika uh, grote acties zijn geweest. En in de tussentijd is er heel veel gedaan aan het verbeteren van de voedselzekerheid. Maar waar we nu mee te maken hebben, uh, dat is volgens de deskundigen deskundig het ergste in 60 jaar. Dus ja, dan heb je toch wel met hele uitzonderlijke situaties te maken... En uh, ja, dat gaat over uh, het normale heen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Dit soort noodhulp verdampt natuurlijk snel. Dat voedsel wat u er naartoe brengt, dat raakt ook snel weer op. Gaat u ervoor zorgen dat het goed terecht komt? Gaat u Absoluut. ongetwijfeld proberen, maar er zijn vaak kapers op de kust. Ja, maar het is uh, zo dat wij uh, gelukkig daar uh, betrouwbare partnernetwerken hebben. Uh, waar we al lang mee werken. Dus in eerste instantie gaan we via die netwerken onze uh, activiteiten intensiveren. Zoals ze ons ook gevraagd hebben. En uh, ja, we hebben er vertrouwen in dat dat uh, goed terecht komt. Marines van Wij van de Samenwerkende Hulporganisaties. Hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. En straks voor het eerst is een Chinese topman benoemd bij het IMF. De eerste daad van de nieuwe IMF-baas Christine Lagarde. Hoort u zo meer over? Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg en dan vooral op en rond Amsterdam, vermoed ik, Dennis? Uh, ja, da daar staan. Uh... Twee van de drie files, dus okay. er, al nou, over het algemeen valt het, het dus valt wel mee. mee. Ja. Op de A7 horen Zaandam tussen Purmeren-Noord en met 3 kilometer. En op de A8 verder richting Amsterdam tussen Krommenie en Ozaan 4. En bij Arnhem staat het vast op de A12 vanuit Duitsland tussen Duiven en Arnhem-Noord 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ze werken op grote hoogte, maar zijn niet altijd goed genoeg opgeleid. Kraanmachinisten krijgen soms te makkelijk een certificaat... concludeert de Arbeidsinspectie in een onderzoeksrapport. Er is te weinig toezicht bij examens en soms komt het zelfs voor... dat kandidaten zitten te spieken. Directeur van de Arbeidsinspectie, Marga Zuurbier. Goedemorgen. Goedemorgen. Zitten te spieken. Ja, dat is dan niet heel erg betrouwbaar. Heeft u nog meer voorbeelden van waar het verkeerd gaat? Ja, met name bij het praktijkexamen. Als je bijvoorbeeld een mobiele hijskraan hebt, dan verwacht je dat tenminste getoetst wordt of iemand ook de hijskraan daadwerkelijk kan verplaatsen. Dat lijkt me logisch. Op een veilige manier en ook dan vervolgens stabiel kan neerzetten. En dat onderdeel zat soms niet in het praktijkexamen. Oei. Een ander heel belangrijk probleem is dat ja, u zegt al, ze zitten op grote hoogte en naar beneden werken ze, dat je goed met elkaar kan communiceren. Meestal kan je dat per portofoon doen, maar je moet ook oefenen dat je dat met hand- en armgebaren duidelijk uh, kan doen en dat er dan geen misverstanden zijn. Dat is ook een verplicht onderdeel van het praktijkexamen. En dat gaat niet altijd goed? Nee, bij de, zowel het spieken als die onderdelen, de vaste onderdelen in het praktijkexamen... die uh, werden niet altijd toegepast. En daarmee is het risico dat, dat je niet werkelijk aangetoond hebt... dat je de kennis en kunde hebt om veilig met zo'n uh, zo uh, machine te werken... Uh. is niet aangetoond. Ja, en, ja, U zegt, het gaat niet altijd uh, goed. Hoe, hoe vaak gaat dit niet? Hoe, hoe groot is dit probleem? Nou, we hebben 3500 uh, certificaten worden er per jaar afgegeven door twee instellingen en die zijn dan weer gebaseerd op examens bij vijf scholen. Wij hebben een steekproef genomen en wij hebben gewoon gecontroleerd... Op, als, door gewoon daadwerkelijk ook zo'n examen bij te wonen wat er gebeurt. En in die gevallen die wij hebben bekeken... Uh, waren dit te vaak uh, onderdelen die niet, uh, niet uh, erin zaten, niet voldoende erin zaten. U zegt het gaat om, om scholen die de opleidingen verzorgen. Want wij krijgen meteen een reactie op Twitter van een directeur van het regiocollege. Zaandam, die is daar uh, directeur van de afdeling Bouw en Infra, verzorgt dat soort uh, opleidingen voor kraanmachinisten. En hij zegt: ja, wij stellen stevige eisen aan kraanmachinisten. Waar gaat het nou mis? Bij het examen of bij de scholen? Je hebt de opleidingsschool en dan vervolgens krijg je het examen. En dan krijg je degene die het papiertje afgeeft, uh, net zoals bij een rijbewijs, dat je een examen haalt bij een school. En dan vervolgens geeft de burgemeester het papiertje af. Zo heb je hier ook dat je een examen moet doen en een instelling die door de minister is aangewezen, het certificaat zelf afgeeft. Wij hebben gecontroleerd of die... Instituut wat het certificaat afgeeft, controleert of het examen goed van voldoende kwaliteit is. En we zijn zelf ook gaan kijken bij de examenscholen. We zijn dit keer niet gaan kijken bij de opleidingsinstituten. Maar de eisen die aan kraanmachinisten gesteld worden, dat klopt, die zijn heel zwaar. En je moet dus een goede opleiding met voldoende praktijkervaring hebben. En je moet een goed examen met goed gevolg doorlopen. Bent u, mevrouw Zuber, ook in de praktijk gaan kijken? Want weet u of er ongevallen hebben plaatsgevonden omdat de machinist niet goed was opgeleid? Ja, we hebben nu zowel gewoon de examens bijgewoond, dat we zelf zijn gaan kijken hoe de examens werden uitgevoerd. En we komen ook in de praktijk als er een ongeval gebeurt. Er komen zo'n 130 ongevallen per jaar voor die bij ons gemeld worden. Dus dat zijn ongevallen waar iemand in het ziekenhuis terecht is gekomen, waar een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Dat zijn er een stuk of acht per jaar. En dan kijken wat er aan de hand is. De meest voorkomende oorzaak is de communicatie tussen degene op de is boven en degene beneden. Dat iets onvoldoende goed vast zit en daardoor uit de hijskraan valt. Of dat de hijskraan niet voldoende rustig beweegt waardoor de, wat, wat vastgehouden wordt gaat zwiepen en dan ergens tegenaan komt. Zijn dus duidelijk menselijke fouten? Ja. Okay. En daarom is het zo belangrijk dat die kunde, dat die, dit, die ervaring getoond wordt, ja. dat men echt demonstreert dat men kan. Mevrouw Zuurbeer, blijft u even bij ons? want We gaan even naar onze beslaggever die bij een kraanmachinist is, bij een kraan, ja. um, ergens bij een bouwput in Harderwijk, Joris van der Kerkhof. Um, wat vinden kraanmachinisten zelf eigenlijk van het oordeel van de inspectie? Uh, nou Dennis de Neef was uh, kraanmachinist, uh, stuurt nu kraanmachinisten uh, aan. Om het, uh, om het zo te zeggen. Uh, we kijken nu naar een kraan waar die, die, die erbij betrokken is om een uh, parkeergarage uh, te bouwen bij het ziekenhuis in, uh, in Harderwijk. Acht doden, plf. Als je die cijfers hoort, denk je van uh, wat een gevaarlijk beroep. Nou, Dat is het ook, het zijn zware machines. Uh, en wij vinden zelf ook van ja, er moet goed toezicht worden gehouden. Vooral op de bijscholing en noem maar op, overal. Maar ook niet vergeten moet worden, is dat de buitenlandse machinisten vrijstelling krijgen. Dat vindt u een groot, uh, groot probleem? Dat, vinden, ja, dat vindt iedere Nederlandse machinist in Nederland een groot probleem. Want ja, het gaat wel ten koste van een stukje veiligheid. Als we het nu al over deze veiligheid hebben, van certificering, over de diploma-uitreiking of de, diploma de toezicht houden op. En dat een buitenlandse machinist gewoon uh, in 15 à 30 minuten gewoon een vrijstelling kan krijgen. Door dat ze een rondje draaien, bij wijze van spreken, wat we zelf hebben gezien. Ja. Nou gaat dit onderzoek uh, niet zozeer daarover wat u zegt, maar gewoon in het, in het algemeen. Uh, en in het algemeen blijkt het al een, een, een probleem te zijn, dat het, dat het slecht gaat met die certificering. U was een beetje aan het knikken toen u die voorbeelden hoorde. Uh, hebt u het nog andere voorbeelden? Nou, vroeger had je tweejarige opleiding, vier modules. Uh, dat hebben ze allemaal veranderd, aangepast, dat het wat uh, ja, beknopter wordt, zeg maar. Aan de ene kant is dat wel positief, maar aan de andere kant heeft dat ook nadelen, vind ik. Dus ik zeg op een gegeven moment, uh, ja, je hebt nu zoveel certificaten, of tenminste instanties... die die certificaten, of tenminste de examens afnemen. Eerder was dat altijd één, bij Amerongen. En ja, ik zou zeggen, hier in Harderwijk, ja, u kunt zelfs soms ook even meegaan om te kijken. Dus het SBW, uh, die heeft alle faciliteiten daarvoor. En ik zou zeggen, houd het op één centraal punt. En uh, goed, dat is meer de praktische uitvoering uh, dan. Maar uh, u hebt er zelf twee jaar over gedaan? Ik heb er zelf twee jaar over gedaan, dat klopt. En was dat uiteindelijk, los van die praktische uitvoering... maar was dat uiteindelijk niet beter dan uh, zoals het nu gaat? Uh, er wordt ook verder ingegaan op de theorie. En tegenwoordig wordt het allemaal wat beknopter. Dus, maar waarom ja. is dat eigenlijk gedaan? Snel, snel, snel? Uh, dat durf ik niet over te oordelen. Dat is heel moeilijk te zeggen. Ja, want op een gegeven moment, ja, de, de landen veranderen, alles verandert. De maatschappij gaat mee. Maar uh, dan heb ik zoiets van, ja, oké, okay, dan is er waarschijnlijk toch iets vergeten. Ik heb geen commentaar op de certificatieschema's, dus daar gaat het niet om. Maar het gaat gewoon puur op te wijzen hoe alles nu gaat. In ja, ik, zomaar eens een helmpje op gaan doen. En, uh, en, ik weet niet of we er nog over gaan. Maar in ieder geval met mensen die nu op de me, uh, kraan zitten uh, gaan, gaan praten ook. Uh, uh, uh, u bent al een stuk dichter bij die kraan. Hoe groot bent u? Ik ben twee meter. Ja, zeker. Nou, goed, voor u is dat een stuk makkelijker. We spreken elkaar zo weer. Joris was van de kerkhof op een bouwplaats in Harderwijk... met een voormalig kraanmachinist, mevrouw Zuurbeer van de Arbeidsinspectie. Ja, we hoorden, het moet allemaal een stuk sneller gaan in die opleiding... en daarmee wordt het niet per se beter. Dat is ook uw conclusie? Nou, wij vinden het heel essentieel. Kijk, er wordt één keer in de zoveel tijd wordt de hele opleiding doorgelicht. Er wordt gekeken van uh, wat moet je precies kennen en kunnen. En vervolgens moet het opleidingsinstituut zorgen dat diegene dat kan. En het exameninstituut moet het ook daadwerkelijk controleren. Waar wij nu op gezeten hebben is vooral om te kijken of het examen... Echt aantoont dat je de kennis en kunde hebt die vereist is om een goede machinist te zijn. En op zich, als daar die examens goed zijn en het daadwerkelijk gewoon men laat zien dat men het kan, dan, is het natuurlijk, dan heeft dat papiertje waarde. Ja, maar dan hoor ik uh, deze kraammachinist, voormalig kraammachinist, die nu uh, kraammachinisten aanstuurt, ook iets zeggen over buitenlandse kraammachinisten. En u had het over het probleem met communicatie. Dat lijkt mij niet makkelijker maken. Als nee, klopt, het moet ook zo zijn dat er bij, als iemand een ontheffing aanvraagt, dat hij dan ook... Uh, kijk, op zich moet je dan vanuit gaan dat het, als het echt gaat om de vaardigheden, zoals ik net zei, met zo'n mobiele kraan, als je die verplaatst, dat je dat kan. Want dat maakt in het buitenland niet uit ten opzichte van hier. Maar je moet wel aantonen dat je goed kan communiceren en dat is bij die ontheffingsverzoek is dat een essentieel onderdeel. Ja, nu is er de branche inmiddels al, al gereageerd. Mevrouw Zuber zegt, ja het is wel een oud onderzoek, inmiddels is er al veel verbeterd. Kunt u dat ja. onderschrijven? Nou, het is in een, er zit altijd natuurlijk een tijdje tussen dat wij het uh, rapport klaar hebben. Want een vast onderdeel uh, voordat wij het rapport uitbrengen is dat we inderdaad overleg voeren. En afspraken maken over de verbeteringen die doorgevoerd worden. En uh, het klopt dat uh, deze onderzochte instellingen, diegene die de papiertjes afgeven en de exameninstellingen, echt naar aandeel van de resultaten hard aan de gang zijn gegaan. Dus er worden nu inderdaad verbeteringen doorgevoerd. En u blijft het controleren. Jazeker. Hartelijk dank. Marga Zuurbeer, directeur van de Arbeidsinspectie. Vijf minuten voor, half acht, is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar China. Het heeft lang geduurd. Er moest heel lang voor worden gelobbyd, maar het is gelukt. China wordt voortaan op topniveau vertegenwoordigd... in het bestuur van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Zhu Min is benoemd tot vice-directeur-generaal. Correspondent Wouter Zwart in China. Uh, Wouter, is dit nou groot nieuws in China? Maar voor de Chinese overheid is dit toch wel een belangrijke overwinning hoor. China strijdt eigenlijk al jaren tegen wat het noemt de westerse hegemonie binnen het IMF. Hè. Namelijk de regel dat de directeur-generaal standaard een Europeaan is en de nummer twee een Amerikaan. Nu mevrouw Lagarde, de Française, voor het eerst een Chinees heeft aangenomen als onderdirecteur. Ja, dat is toch wel een belangrijk teken van het veranderen van de machtsverhoudingen. Uh, China was natuurlijk heel erg belangrijk, hè, onlangs tijdens die wereldwijde crisis. Het heeft toen 40 miljard dollar in het IMF-fonds gestort. is daarmee een van de grootste bijdragers geweest van de noodhulp. Uh, bovendien heeft China natuurlijk uh, heel succesvol de eigen economische crisis in eigen land weten te beheersen. En daar heeft de rest van de wereldeconomie natuurlijk weer van kunnen profiteren. Dus het is logisch dat men zeggenschap wilde. En uh, ja, dat heeft men nu eigenlijk een beetje. Ja, en Wouter, het geeft aan dat uh, China niet alleen in verstand hebben van geld verdienen, maar ook van monetaire politiek. Is dat belangrijk voor China? Ja, absoluut. Uh, uh, het is uh, heel belangrijk voor China natuurlijk... om ten eerste vertegenwoordigd te zijn op het hoogste niveau... maar het kan natuurlijk ook zijn kennis uh, delen met de rest van de wereld. Uh, deze meneer Zhu Min krijgt een hele belangrijke managementfunctie... waarbij hij ook vergaderingen zal gaan voorzitten. Uh, het wordt een soort uh, rondreizende diplomaat... Hè, die contacten gaat onderhouden met alle lidstaten. Uh, ja, en wat natuurlijk ook heel erg belangrijk is voor die mevrouw Lagarde... de nieuwe uh, directeur, zomaar zeggen... is om meer ingang en meer kennis te krijgen over Azië... want dat is natuurlijk de regio... In de wereld die economisch steeds belangrijker wordt. Uh, en ja, wij in het Westen weten natuurlijk nog niet zo heel erg veel over uh, ja, hoe uh, uh, zeg maar Azië zijn economie uh, uh, leidt. Dus wat dat betreft, dat via deze manier joom is dat belangrijk op te lossen. Aan de andere kant moet ik natuurlijk wel daarbij zeggen dat natuurlijk ook China, nu ze hem op het hoog niveau daar binnen hebben weten te loodsen, natuurlijk ook een hem zullen gaan trekken om belangrijke wensen van de Chinezen daar uh, over te ja. brengen bij het IMF. Ja, het is een wederzijds genoegen, zullen we maar zeggen. Hey, uh, die joom wat is zijn achtergrond? Uh, nou hij staat bekend als een heel kundig man. Wat dat betreft zal hij goed doen. Op deze positie wordt verwacht. Hij was ooit onderdirecteur van de Chinese Centrale Bank. Dus heel hoog hier in China. Uh, daarna werkte hij al een tijd voor het IMF als een soort met van vertegenwoordiger voor China. Nu wordt hij een soort met van ja, leider over de hele wereld. Hè? Ja. Wouter Zwart vanuit China. Dankjewel Wouter.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 Problemen door zware regenbuien en oproep in de VS tot onderzoek naar Murdoch. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Die hevige regenbuien van gisteravond en vannacht... hebben veel meldingen opgeleverd van wateroverlast. Onder andere in Utrecht liepen straten en kelders onder en braken takken af. Roland Boer van de Veiligheidsregio Utrecht. Even voor tien uur gisteravond is het echt meldingen geregen in de regionale meldkamer. Heel veel meldingen van ongelopen kelders, lekkende daken... Omgewaaide bomen, afgebroken takken, putdeksels die loskwamen uit de put. Er zijn behoorlijk wat meldingen geweest. En ook de hulpdiensten hadden last van het water. Een opvallend incident is wel een uh, politieauto in de gemeente Houten. In een tunneltje is hij door het weg weggezakt. En uh, ongeveer anderhalf meter lager terechtgekomen. En het kwam omdat de grond was weggespoeld, maar gelukkig zijn daar geen gewonden bij gevallen. Ook in Noord-Brabant kwamen veel meldingen van wateroverlast binnen, zo'n 200. Vooral uit Roosendaal, Breda en Bergen-op-Zoom. Op sommige plaatsen zijn bomen omgewaaid en takken op auto's terechtgekomen. Amerika. Het invloedrijke congreslid Jay Rockefeller heeft in de VS opgeroepen tot een onderzoek naar het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch, de democratisch voorzitter van de Senaatscommissie voor Economische Zaken. Rockefeller dreigt met harde maatregelen, mocht blijken dat Murdoch wetten heeft overtreden. Hij is bezorgd dat ook Amerikaanse burgers zijn afgeluisterd door Murdoch-journalisten. Het mediabedrijf van Murdoch heeft in Amerika onder meer Fox News, de New York Post en Wall Street Journal in handen. De nucleaire toezichthouder in de Verenigde Staten heeft geadviseerd om de veiligheidssituaties van alle kerncentrales onder de loep te nemen. Die centrales moeten onderzoeken of ze tegen overstromingen en aardbevingen zijn opgewassen. Volgens de toezichthouder zijn mogelijk niet alle Amerikaanse kerncentrales daartegen bestand. Dat advies volgt vier maanden na de aardbeving en de tsunami in Japan. Die leidde tot een crisis in de kerncentrale van Fukushima. De politie op Cyprus heeft gisteravond honderden betogers tegengehouden. Die waren op weg naar het presidentieel paleis... om hun woede te uiten over de explosie van een munitiedepot op een marinebasis. Eer gisteren twaalf mensen kwamen erbij om het leven. En die betogers kandeerden leuzen. Volgens hen moeten de moordenaars in de gevangenis worden gezet. Op ongeveer 100 meter van het paleis op Cyprus... werd de menigte tegengehouden door de politie... die onder meer traangas gebruikte. Een grachtenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam is vannacht volledig verwoest door een grote brand. Die brand brak rond half één vannacht uit. Voor zover bekend was er toen niemand binnen. De vlammen sloegen al snel hoog boven het pand uit en de brandweer rukte met groot materieel uit, zegt een woordvoerder. De brand is doorgeslagen naar het pand aan de linkerzijde. De omliggende woningen zijn ontruimd en ongeveer 35 mensen zijn opgevangen op twee verschillende locaties. En bij de brand er waren er geen mensen aanwezig in het pand. Maar bij het rusten van de brand zijn twee politieagenten gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Rond drie uur vannacht was de brand onder controle en konden de meeste mensen terug naar huis. Dat pand aan de Keizersgracht was net gerenoveerd. Er zou een hotel komen. Een naastgelegen pand raakte door die brand licht beschadigd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In een groot deel van het land regent of motregent het op dit moment. En de meeste neerslag valt nu in de noordelijke provincies. De actuele temperatuur ligt rond 14 graden. Nou, het blijft vanochtend vrijwel overal bewolkt en regenachtig. En ook vanmiddag verandert er weinig aan dit haast herfstachtige weer. Alleen het oosten en zuidoosten lijken het vanmiddag wat droger te houden. Maar ook daar kan nog steeds een spatje regen vallen. Nou, de middagtemperatuur loopt uit 1 van de graad of 15 à 16 in de regen... tot plaatselijk 18 graden tijdens wat droge momenten. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind. Komt uit het noorden, later draait de wind wat naar het noordwesten. En in het Waddengebied waait een krachtige wind, zo'n windkracht 6. Dan morgen donderdag, dan is het opnieuw bewolkt. Er staat dan een straffe westenwind. En er valt vooral in de middag en avond weer veel regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een handvol files op dit moment. Op de A4 richting Den Haag bij Zoeteroude Rijndijk 2 kilometer. En de A7 Horren-Zaandam tussen Purmerend Noord en Weide Bormer 6. En aansluitend op de A8 naar Amsterdam tussen Krommenie en Oossaan 3. A9 Alkmaar-Amstelveen tussen het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Akersloot 4 kilometer. En op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Daar staat tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 5 kilometer.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 Bestel nu uw kaarten op www.robecozomerconcerten.nl. Hola! In Hollanda betalen jullie alles met la pinpasa. Maar in Zorre en Spanje betalen jullie Hollanders ineens met de contante gelden. Waarom is dat? Mira, mira, mira, mira. Overal waar men hier De Maestro logo zit, kan men gratis met la pinpasa betalen. Net als thuis. Dus ook les albondigas en patates bravas in minstappens bar. Si, sí, andele, andre. Si. Sí. Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl If you need me, come. Wereldwijd werken wij met man en macht om uw bedrijf nog succesvoller te maken. Bel 0800 0552 of ga naar DHL.nl DHL Express. Excellence. Simply delivered. Met elke buitenlandse pinbetaling kans maken op het terugwinnen van je vakantieuitgaven. Kijk op maestro.nl voor de voorwaarden.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 het ja, was een tijd waarin staatsobligaties bekend stonden als uh, wat saaiig, Stabiele beleggingen die maar weinig geld opbrachten. Weinig winst, maar ook weinig risico. Nou, dat is nu wel anders. Saai kun je de markt voor staatsobligaties niet meer noemen. We praten erover met uh, Katrien Hoijman, senior portfolio manager obligaties van uh, Theodor Gillissen Bankiers. Goedemorgen, mevrouw Hoijman. Goedemorgen. Zit Theodor Gillissen Bankiers in landen als uh, Griekenland en Italië? Um, nou ja, ik kan natuurlijk geen uitspraken doen over de portefeuilles van klanten. Maar uh, wij beleggen wel uh, breed in uh, obligaties met uh, investment-grade status. En uh -huh. um, uh, ja, dit is een belangrijk onderdeel van de markt. Dus uh, en indirect hebben we daar ook uh, wel uh, belangen bij, ja. Ja, en van wie weet u zeker dat u uw geld terugkrijgt? Uh, Italië? Uh, ja, Duitsland? Zeker, zeker is uh, bijna niets meer tegenwoordig. Uh, we gaan. Uh, wij, maar slapen allemaal nog heel rustig met de obligaties van de noordelijke landen. En uh, ja, Spanje en Italië uh, ontwikkelen zich een beetje tot uh, zijn een beetje de, de belangrijke middenmotors. En uh, de kleinere landen, daar wordt natuurlijk heel openlijk aan getwijfeld. Ja. Of dat geld ooit nog terugkomt. En mevrouw Hooyman, uh, de, de belangrijke middenmotors, Spanje en Italië, willen de beleggers, misschien wel met name de kleine beleggers, daar snel vanaf van, af, van de Italiaanse waardepapieren? ja dat hebben we natuurlijk wel gezien de laatste paar dagen dat er echt een soort verkoopklimax is uh, gekomen um, het is uh, ja sowieso er zit al een tijd lang een smetje aan dus ik uh, de, de Nederlandse klanten die uh, hebben dat uh, eigenlijk heel weinig in portefeuille gehad en uh, de laatste anderhalf jaar al zijn klanten daar helemaal niet happig op uh, en houden zich liever bij de goede oude bekende Nederlandse Duitse staatsobligaties ja. um, het is overigens wel zo natuurlijk dat, dat, dat uh, Spaanse obligaties, dat, of door Italiaanse obligaties, uh, hoofdzakelijk worden gekocht door uh, Italiaanse partijen. Dus ook veel Italiaanse particulieren en banken. Daar zijn ze tot nu toe altijd nog wel uh, vrij makkelijk opgenomen. Ja. En, uh, en u noemt het al even, even Spaanse. Hoe, hoe is het daarmee? Want Italië ligt nu onder vuur, maar Spanje zou wel eens weer de volgende kunnen zijn. Ja, dat, uh, dat is heel goed mogelijk. Wordt nu ook wel meegesleurd uh, met Italië. Het is eigenlijk een beetje verrassend geweest dat uh, de aanval ineens zich zo op Italië heeft gericht. Want uh, eigenlijk was Spanje al een tijd lang, werd al, uh, gezien de rente, uh, werd al beschouwd als uh, meer risicovol dan Italië. En uh, daar zijn natuurlijk ook forse problemen met een, uh, met een uh, vastgoed... ...zeepbel geweest en uh, banken die er zwak bij staan... Uh, dient ten gevolge... ...dus uh, eigenlijk was dat land uh, de eerste in de nominatie om uh, uit de bocht te vliegen... ...maar het is toch Italië geworden waar de speculanten de aanval op hebben ingezet. Uh, goed, de Spaanse rente ligt nog altijd hoger dan de Italiaanse... ...dus uh, dat, is, uh, dat wordt ook uh, ja, behoorlijk in twijfel getrokken of dat... Uh, ...of het land uh, daar de zaken op orde krijgt op tijd. Ja. En, en wie koopt er in zo'n hectische periode eigenlijk nog staatsobligaties van zo'n land als Italië? Dan ben je volgens mij niet zo levenslustig. Nou, dat uh, dit is natuurlijk uh, wel een uh, interessant rendement geworden. Ja, ja. En er zijn altijd partijen die uh, op een bepaalde prijs wel uh, willen instappen. Het uh, ja, is ook een heel grote speculatie op, uh, op de politiek. Uh, en dat is eigenlijk ook wel het vervelende voor... Uh, ...beleggers, uh, dat ja, met Europese staatsobligaties is het bijna niet meer uh, zozeer een kwestie van uh, economische factoren... ...maar heel sterk van de politiek. Wat moet er daarmee? Het is een speculatie op de politiek? Nou ja, het is algemeen wel bekend dat Italië veel te groot is om uh, met, uh, met noodleningen te redden. Dus het is voor Europa cruciaal dat Italië door kan gaan met zichzelf te financieren op de kapitaalmarkt. Uh, dus uh, er wordt ook wel veel op gespeculeerd dat um, ja, over, uh, Europese overheden gaan ingrijpen... Uh, om uh, ja, in eerste instantie met een plan voor Griekenland en andere kleine landen... om maar te zorgen dat Spanje en Italië uh, op eigen benen kunnen blijven staan. Dus dat er, uh, dat er wel een, uh, een reddingsplan moet komen op de achtergrond... om, om aan te geven dat uh, ja, we het met z'n allen niet zullen toelaten... dat een land zo groot als Italië echt uh, door het putje gaat. En dus ligt uh, de oplossing in Brussel. En ook Brussel kan zorgen voor weer rust op de markt? Nou ja, dat heeft hij natuurlijk al anderhalf jaar mee geworsteld. Dus het uh, zal het tijd worden, zegt u. De track is niet zo best. Nee, maar he? ja, ik denk wel dat het daar vandaan uh, zal moeten komen. Um, en dat hebben we natuurlijk ook wel een beetje gezien. Ik denk gisteren uh, was natuurlijk grote paniek. En uh, de uh, ministers komen dan samen en proberen in grote haast een oplossing te verzinnen. Dat is op zich niet gelukt. Maar we zagen wel ineens dat de rentes weer uh, hard naar beneden gingen. Dus, um, dat wijst toch wel op dat er een steun aankopen zijn gedaan... Uh, dat zal erop gericht zijn om uh, Italië, wat deze week een aantal keren naar de markt moest om nieuwe obligaties te verkopen, uh, om het uh, daardoorheen heen te slepen. Hm. Nou um, heeft Moeris, een van de rating agencies, um, Ierland uh, verder afgewaardeerd. Wat betekent dat uh, voor u straks als u op kantoor bent? Gaat u daar meteen mee aan de slag? Nou, ja, daar uh, zal ik me zeker over moeten buigen. Daar. Uh... Uh, dat is uh, absoluut relevant. We hebben natuurlijk uh, nog maar kort geleden gezien dat we hetzelfde hebben gedaan met Portugal. En dat was eigenlijk uh, het zijn voor de volgende golf van, uh, van paniek op de ja. markten. Dus uh, ja, dat zal zeker niet best zijn voor het sentiment. En dat betekent uh, dat u staatsobligaties uh, van Ierland van de hand gaat doen? Nee, niet uh, noodzakelijkerwijs. Uh, want uh, die... Uh, uh, nou, Ierland is natuurlijk al een tijd lang zit al met zo'n zo hulppakket. Uh, dus hoeft helemaal niet uh, op dit moment nieuwe obligaties uit te geven. Dus het hoeft okay. ook niet per se te betekenen. De koersen waren al vreselijk laag uh, daarvan. Het is ook een kwestie van rustig blijven, geloof ik hè? Uh, ja, dat is uh, in dit op dat soort dagen is het vaak ook wel als je wordt geschoren dat je dan stil moet blijven zitten. Mm. Um, en uh, ja, het kan per, per land weer verschillen. Dus Duidelijk. dat kan niet van voorhand zeggen, maar. Het zal het sentiment geen goed doen. Maar praktisch heeft het echt weinig implicaties. Omdat uh, ja, Ierland hoeft zelf niet meer zich te financieren voorlopig. Nee, precies. Dank dat u ons eventjes wilde bijpraten over staatsobligaties. Katrien Hooyman, senior portfolio manager bij Theodor Gielense Bankiers. Graag gedaan. Dan naar de tour in de aanloop naar de Pyreneeën was gisteren een tussenetappe. En vandaag zal dat weer zo'n soort etappe zo zijn. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even Johnny Hogeland, 33 hechtingen. Het verhaal is inmiddels wel bekend. Hij heeft het gehaald gisteren. Maar ja. hoe? Ja, uh, doorbijten, doorbijten uh, en in het peloton zitten en het geluk hebben dat er een uh, ploeggenoot mee zat in de kopgroep. Maar ja, het, het ongeluk hebben eigenlijk, uh, de pech hebben dat het een hele snelle etappe was. Want het gemiddelde lag heel hoog. Maar uh, uiteindelijk heeft hij het gered. Hij moest er op het einde wel af, maar dat is geen schande... want we moesten er meer af uh, tegen het einde van de etappe. En dan kreeg zelfs nog een, uh, een mooi telefoontje in de bus... terug richting het hotel uh, uh, van de premier. Ja. Die, uh, die heeft een geweld Mark Rutte. En die hebben een minuut of tien uh, aan de telefoon gezeten. Uh, dus dat, uh, nou ja, dat zal hem uh, wellicht nog wat extra steun in de rug hebben gegeven. Maar, nou, het is wat. Hey, en gisteren won uh, Krijpel de Sprint een opvallende winnaar... Hè? want Kevin dus weer tweede... Ja, het is wel een aardig verhaal. Grijpel die, die, die sprint eigenlijk al, uh, al jaren mee. Uh, alleen ja, hij had het probleem dat hij uh, uh, altijd bij Cavendish in de ploeg zat. En dat was ook eigenlijk de reden dat we André Grijpel nooit zagen in de Tour de France. Want Cavendish hield dat bij wijze van spreken uh, zelf, uh, zelf tegen. Het waren ook niet de grootste vrienden. Uh, er werd over en weer wel eens, uh, wel eens wat, uh, wat gezegd uh, uh, over elkaar en tegen elkaar. Nou ja, Grijpel is afgelopen winter verkast naar uh, de Omega Pharma Lotto-ploeg... En nu treffen ze elkaar dus voor het eerst in de Tour de France. En nadat Cavendish al twee keer gewonnen had, pakte gisteren Grijpels zijn eerste overwinning in de Tour. Uh, in een millimeter sprint, centimeter sprint, met uitgerekend dus die Mark Cavendish. Het was wel uh, leuk om te lezen dat Cavendish toch wel redelijk sportief reageerde uiteindelijk op Twitter gisteravond. Hij uh, had het over hoed af, petje af voor Grijpels en dat soort dingen. Dus uh, wat dat betreft is moddergooi een beetje voorbij. Nou, dat is maar fijn ook. Sebastian Timmerman, dank je wel weer. Oké. Okay. Na de beleggersbelangen uh, zit hij nu in het goud, in het vogelvoer. Vogelvoer? Nee, de Vries. Vogelvoer. En zelfs even geïnteresseerd in de voetbalclub. Peter de Vries, hij is hier al hij is aangeschoven. En we spreken hem straks uitgebreid. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Er staat een handvol files, Marcel. Op de A7 Horend Zaandam bij Purmerend 4 kilometer. En verderop voor het knooppunt Zaandam 2. Aansluitend op de A8 Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 4 kilometer. En op de A9 Alkmaar-Amstelveen voor het knooppunt Raasdorp 3. Dan de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Zeeburg en Diemen. Met twee kilometer. Geeft niet al te veel vertraging vooralsnog. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Daar staat tussen Zevenaar en Arnhem-Noord vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, voor het volgende gaan we het zo hebben. Eerst maar eens naar het laatste nieuws. Um, Peter de Vries, welkom. Goedemorgen bekend als voorman uh, van de kleine beleggers, zo bent u bekend geworden, groot geworden. Maakte zich uh, druk om de, naar zijn mening, excessieve beloningen, bonussen van bestuurders van grote bedrijven. En sinds een jaar um, investeert hij zelf met zijn investeringsmaatschappij Value Eed. Uh, ik zei het wel even naar de actualiteiten. Um, we hadden net Katrien uh, Hoijman van Theodor Gillissen Bankiers die zei, ja, het is ook een kwestie van rustig blijven in dit soort tijden. Zij uh, had het dan over de staatsobligaties, uh, wat zelfs op dit moment een spannende markt is geworden. Um, is beleggen in dit soort tijden ingewikkeld? Nou, het is altijd ingewikkeld geweest. Alleen er gebeuren nu dingen uh, in een paar weken die vroeger in jaren gebeurden. Dus het is wel heel erg hectisch. Um, ja, die eurocrisis, het is eigenlijk wel bijzonder dat dat ontstaat. Want als je kijkt naar de, de positie van Amerika, die is heel slecht. Uh, de schuld is bijna 15.000 miljard dollar. Voor meer, waarschijnlijk. Ja. En, uh, uh, maar er is niemand die uh, speculeert of Californië of Florida uit de dollar zal, zullen vallen. Dus, uh, en in Japan is de staatsschuld twee keer het nationaal inkomen. Die zouden de euro nooit inkomen. Dus uh, wat is er eigenlijk mis? We hebben geen leiderschap. Als er ergens een brandje is bij ons in het eurogebied... Ja, dan moeten alle leiders bij elkaar komen. Dan hebben mensen ook nog recht En je komt niet vooruit. Dus eigenlijk het Griekse probleem in mijn ogen was nooit zo groot. 100, 100 miljard was Griekenland in eerste instantie prima mee gered geweest. maar waren ze op Europees niveau. Dat is 1% van onze totale schuld. En ik denk, als je een club hebt die zoveel heeft opgeleverd... moet ik zeggen ik was, Oorspronkelijk was ik een euroscepticus en ik ben echt helemaal omgegaan. Als die club zoveel op heeft geleverd voor je economie... Ja, dan moet je in één keer zeggen... We lossen dat op en we komen met zo'n plan dat dat de markt ja, overtuigt. En nu is het elke keer te laat. En betekent dat markten tegen je gaan speculeren. En ja, markten zijn sterker dan zwakke politici. Nou, dan zou ik zeggen: uw scepticisme is, is dan versterkt. Ja, het, toen we begonnen, toen dacht ik, mijn god, we hebben een hele sterke uh, uh, mark. Dat was eigenlijk de euro van toen. Waar de gulden mooi mee meeliften. Waar de gulden mooi mee meeliften. En dan krijgen we straks de lieren erbij. En uh, nou, dat was <lacht> wel, wel we. een soort ja. angstscenario. En het is wel grappig eigenlijk dat net nu de afgelopen week Italië in beeld is gekomen. Maar we hebben natuurlijk geaccepteerd dat we de zwakkere landen hebben meegenomen. En de voordelen zijn enorm geweest. En ik denk, ook, oh, kijk, we hebben uh, afspraken gemaakt uh, um, uh, dat we maximaal 60% staatsschuld hebben van het nationaal inkomen. Nou, daar voldoet één Euroland uh, aan. En de rest zit er allemaal ruim boven. We zitten gemiddeld op de 90%. Dus bijna iedereen is fout. Het valt eigenlijk wel mee, zegt u. Nou, ik, als, je, als je in één keer optreedt, als je in één keer zegt: we maken een noodfonds en het is direct beschikbaar en we kopen Griekse staatsobligaties op, is de speculatie die we die kwijt. Alleen je moet er wel geld tegenover zetten. En het, het alternatief, als je het niet doet, het risico dat banken omvallen, als je. Uh, als je echt een, uh, een, uh, het uitwoekeren van die crisis krijgt... Dat de kosten daarvan zijn veel groter. Dus ik zou zeggen, nu, beter nu betalen dan later. Maar u, u geeft het al aan, in de Verenigde Staten is dat anders. Niemand maakt zich zorgen of Californië uit de dollar stapt. Uh, moet je dan als Europa harder gaan ingrijpen en vooraf gaan ingrijpen... en iets uit de soevereiniteit van die, van die staten dat afknabbelen? Dat is absoluut de oplossing. Kijk, als wij een Europese leider kiezen, dan kiezen wij van Rompuy. Want die kent niemand en die gaat niks doen. En die is niet zo streng. En die is niet zo sterk. Dus ja. we zoeken de zwakste persoon. Ik geloof dat het, het, het toen tweede is geëindigd. Dat is ook geen, ook geen eer in zo zo'n competitie. Nee, je moet natuurlijk toch, toch meer... Leiderschap op economisch gebied hebben in Europa. En als je dus niet aan de regels voldoet... Dan moet, je een, een, dan moet je daarvoor gestraft worden, op welke manier dan ook. Maar nu is het ook zo dat al die, die landen met, die, met een grote mond... ook Duitsland voldoet niet aan de eisen, ook Nederland voldoet ja. niet aan de eisen. Nou zegt Pieter Wind in uh, Telegraaf vandaag. De Telegraaf kopt, uh, euro staat op breken. Uh, hij is van ING, dat uh, als dat gebakken doorgaat, dat... Uh, Onderhoepelijk leidt tot het breken van de euro. Dat het, dat het voorbij zal zijn. Ja, Zou het dat, zo, dat, tot zo'n zo naar nou ja, Dat, dat, dat risico bestaat als je dit niet ingrijpt. Ik moet een moet beetje terugdenken aan de bankencrisis van, van 2008... Daar kwamen ook de hele tijd oplossingen... Die, die net niet genoeg waren... en dan ook de markten niet overtuigd. En op het eind is er een oplossing gekozen... die zo massaal was... Zo dat de markten ja. markt daar niet tegen durven te speculeren. Ik denk dat er altijd een, een, een muntunie blijft... en dat er een muntunie dan zou komen van, van de sterkere landen. Maar de rente daarop... ik denk dat de rente die we dan zullen moeten betalen... hoger is dan die je nu betaalt. Dus dat zelfs Nederland en Duitsland daar geen baat bij hebben. Dan gaan we langzaam naar uw activiteiten. Maar ja. dan nog even een mooie tussenvraag Want de laatste tijd, ik lees vanochtend... In de kant is er een, een duizend 1 nee, bil, biljoen dollar verdampt alweer aan waarde dus er verliezen mensen geld is er voor de beleggers ook nog wel wat te verdienen zijn nou, het, het grappige tijden. is, uh, als je kijkt naar de crisis... Uh, um, de financiële sector heeft het heel zwaar. Uh, vervolgens heeft de overheid de rekening overgenomen. Dus die heeft het heel zwaar. De consument daar wordt op gekort, want die overheid gaat belastingen verhogen. En, en, dus die en, heeft het ook zwaar? Die consument heeft het ook zwaar. En het bedrijfsleven staat er toch relatief goed voor. Is goed winstgevend, heeft kosten gesneden... heeft de afgelopen jaren niet grote schulden gemaakt. Dus het bedrijfsleven ziet er, staat er heel goed voor. Dus ik denk dat op lange termijn aandelen het prima gaan doen... Maar goed, op korte termijn ben je natuurlijk erg afhankelijk van de ja. risico's die er zijn... ten aanzien van de euro en van, van het financiële systeem. Maar bedrijfsleven staat er toch uh, uh, van die vier het beste voor. Ja. Ja, maar voor kleine beleggers, is, is het lastig voor ze op dit moment? Nou, ik, kijk, als ik nou moet kiezen tussen een staatsobligatie... Van, die, die 3 of 3,5% procent uh, maakt, voor, uh, en dan moet je tien jaar vastzetten... of ik kan aandelen kopen en die, sommigen hebben 5 of 6% procent dividendrendement... en ook nog groeiperspectief, ja, ik zou het wel weten. Dus een aandeel, ik mag je geen tips geven, maar een aandeel Shell zou ik liever hebben dan een obligatie van Gigant. Oh ja, toch wel. Ja. Of je koopt goud. Ja, nou ja, wij, wij, dat is een leuk bruggetje. We hebben natuurlijk gisteren een 51% belang genomen Precies. in Amsterdam Gold. Een, een bedrijf dat, uh, dat uh, handelt, is dus niet het goede woord. met uh, uh, Fysiek goud en zilver en zilveren munten en gouden munten verkoopt. Dat is een ontzettend snel groeiend bedrijf. We hebben dat gekocht van. Uh, dat Belang gekocht van Willem Middelkoop. Ja, even wij, u zegt dat is uw investeringsmaatschappij. Ja, veel we zijn ook ja. bijna drie jaar bezig. Nog niet <laughs> iets meer dan een jaar. Maar um, ja, he, heel leuk uh, bedrijf. En wij zien dat er een, een structureel behoefte is... Uh, om uh, een stukje van je vermogen in goud en zilver te steken. Dat was denk ik, vier, 30, 40 jaar geleden ook het geval. Maar door die aandelenhoos is dat een beetje in de, de vergetelheid geraakt. En dat, is, dat komt nu weer terug. En ik denk dat die trend de komende tijd voort, zich voortzet. Ja. Mensen kopen daarmee zekerheid. Koopt u zelf ook zekerheid daarmee? Nou, of? kijk, ik investeer via Valuate. En, en, uh, en daar mogen mensen op, ook op rekenen. En als het daar goed mee gaat, gaat het met mij ook goed. Maar valt uh, daar veel geld mee te verdienen? Dus met, met, met goud. Kijk, mensen doen dat niet. Mensen doen het over het algemeen niet om geweldige rendementen te maken, maar vooral om. Uh, om zich in te dekken tegen uh, uh, onzekerheid. Een stukje van mijn geld wil ik inflatie vast hebben. Ja. En dat worden en, steeds meer mensen, dus u kunt daar geld mee verdienen. Ja, nou, kijk, zit, uh, het is een jonge onderneming. Heel snel tot 63 miljoen omzet geko gekomen. Dat gaat uh, verder groeien. Er zijn nog allerlei mooie groeiplannen waarmee wij, waarmee wij kunnen helpen. En ik denk dat de trends in het, uh, in het voordeel zijn. We hadden een beetje geluk, want we zijn natuurlijk maanden in gesprek... en gisteren precies bereikte de goudprijs een hoogtepunt. Dus dan, uh, dus die vindt ze als binnen. Nou, dat is op zich natuurlijk leuk, maar op zich, wij kijken... op termijn, we willen, we willen dat die onderneming op termijn van drie tot vijf jaar goed groeit. Ja, oh, daar zegt u iets. Is op langere termijn, u bent niet snel in veel geld, we zien er snel er weer uit. U bent nee, dat is helemaal niet leuk. Van. Kijk, wij zitten, wij zitten niet in de uh, uh, niet in bedrijven uh, die 100 miljoen kosten en waar een veiling voor wordt georganiseerd tussen tien partijen. Dan moet je de hoofdprijs uh, bieden. Wij zitten vooral in bedrijven met uh, een, een goed product. Een groeiende markt, maar toch wat kleiner. En, en, en uh, waar de groei nog moet komen. We willen daar zelf bij helpen. Nou, en dat, ja, dat, dat levert hier en daar wat bijzondere uh, gevallen op. Maar we zitten bijvoorbeeld ook in een bedrijfje dat heet uh, Droom. Dat zorgt ervoor dat als je internet in het buitenland. dat je dat voor 3 euro per dag doet. Nou, ik kom mensen tegen die drie dagen niets doen. en dan 200 euro aan roamingkosten hebben. Dus dat okay. voorziet in een enorme oplossing. En, en, nou, daar investeren we dan in. En dat gevoel, hoe zat dat nou? Vogelvoer dat is uh, uh, witte molen. Een, ja. een heel goed merk in die, uh, in die branche. En De bedoeling is eigenlijk om dat bedrijf uh, uit te bouwen. En we okay. willen dat vanuit de meerderheidspositie doen. Maar dat, heb, dat, dat belang hebben we er anderhalf jaar geleden een keer bij gekregen. Goh, ja. Nou, interessant. Vogelvoer <horgelvoer. laughs> <was. h> <heroin> en goud. Als je dezelfde volumes doet, maar dan in goud, dan gaat het, uh, dan, gaat gaat het ook... he, dan gaat het heel goed. He? Peter van der Vries, <h> uh <-huh> dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met een simpele bloedtest is het mogelijk hart- en vaatziekten op te sporen, meldt de Telegraaf. Gangbare, langdurige en dure onderzoeken ook vooral kunnen daardoor worden overgeslagen. Nieuwe test ziet of het hart van de patiënt in de week voor de test een gebrek aan zuurstof heeft gehad. Iedere huisarts kan die bloedtest straks doen. De test gaat rond de 50 tot 200 euro kosten. En de huidige diagnosticering duurt twee maanden en kost rond de 1500 euro per patiënt. Dan naar die grote brand in Amsterdam. Er wordt heel wat over getwitterd. Een pand aan de kezersgracht is in Gelegd, het gebouw stond op een plek die hoort bij het werelderfgoed van Unesco. Op die lijst zegt iemand, oeps, 18,5 miljoen euro in één keer naar de vaantjes, twittert iemand anders. Dat is het bedrag dat in 2007 voor dat huis zou zijn betaald. Op de website van TV Noord-Holland, RTV Noord-Holland, staan foto's van de brand. Op YouTube is een filmpje te vinden. Op de beelden is te zien dat het gebouw echt in lichte laaien staat en dat het van het huis ook niks meer over is. Steeds meer mensen hebben problemen bij het aflossen van hun schulden. Eind 2010 hadden ruim 600 100.000 mensen moeite met het terugbetalen... meldt het bureau kredietregistratie aan de economische site z24.nl. Afgelopen juni waren het er 655.000. Volgens het bureau kredietregistratie zien incassobureaus... het aantal wanbetalers stijgen. En ook de vraag naar schuldhulpverlening neemt toe. De grenzen moeten open voor nieuwe migranten... om de economische groei niet in gevaar te brengen. Dat zegt de Koepelorganisatie voor Uitzendondernemingen in Spits. De branche maakt zich vooral zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland. Door de politieke discussie in Den Haag over immigratie... komt Nederland over als een land dat niet echt gasvrij is, zegt de branche. En dat terwijl met name de industrie schreeuwt om arbeidskrachten. De hongersnood in Afrika, dat is een sluipend drama. Meer dan 10 miljoen mensen ondervinden de gevolgen van de extreme droogte. Met name in Somalië... Kenia en Ethiopië hebben mensen niks meer te eten. De president van Somalië zegt dat in zijn land internationale hulp hard nodig is. Dat schrijft de Somalische krant Shabel News. Op de voorpagina van het AD staat een foto van een mager kindje dat in een kom zit. En ook andere kanten platen foto's van de hongersnood. En dat zijn geen leuke foto's. Oekraïne heeft genoeg donaties toegezegd gekregen... om te kunnen beginnen met de bouw van een nieuw omhulsel... voor die verwoeste kerncentrale van Tsjernobyl. Dat heeft het bureau van president Janukovic gezegd. Dat staat op Nieuws.nl. Oekraïne schat dat de bouw 740 miljoen euro zal kosten. Internationale geldschieters hebben tot nu toe 670 miljoen toegezegd. Dat zegt de Europese Bank voor wederopbouw en ontwikkeling die het project leidt. Nederland heeft de militaire kansen laten liggen in Oeruzgan. Is de strekking van de discussie onder officieren, meldt de Volkskrant. Ja, na afloop van de missie in Oeruzgan is de heersende mening... we hadden vaker, vaker moeten doorpakken en de tegenstander moeten vernietigen. Uit een rondgang van het FD blijkt dat Philips eh, afgelopen maandag met, een of maandag... met een rigoureus besparingsprogramma komt. Het technologiebedrijf heeft te maken met aanzienlijke teruglopende vraag in West-Europa. Al eerder was de markt geschokt toen Philips met een tweede winstalarm kwam. gaat dus niet goed. Als het er nu naar uitziet zal het bedrijf een paar honderd miljoen euro extra moeten bezuinigen. Analisten van de Rabobank schatten het bedrag op een half miljard. En tatoeages en piercings op opvallende plaatsen van het lichaam... zijn definitief taboe voor politieagenten, schrijft onder meer... Een Nederlands dagblad bepaalt de nieuwe gedragscode van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij agenten die al een tatoeage hebben, wordt een oogje dichtgeknepen. Maar dan moet de tatoeage wel worden bedekt door één kledingstuk. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En ja, er wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Die broek was helemaal opengescheurd door het prikkeldraad. Volg de tour van dag tot dag. NOS Radio.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 Vandaag feliciteren we namens de Toyota Auris... Ren Stanes die gaat werken als accountmanager bij Multilease... Elke Lodewijks, die net is begonnen als redacteur bij Novum... en Bastiaan Beekhuis, die nu marketeer is bij de ambachtsbakker. Allemaal veel succes! Nieuwe baan? Mooi moment! De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Het batteriecomfort. Bestel uw nieuwe badkamer voor 1 september en betaal geen 19, maar slechts 6% btw. Daarmee bespaart u al snel 1000 euro. Batterie. Het Baderie Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. In de speciale uitzending NCRV Babyboom in Afrika gaan drie kerstverse babyboomouders naar Cameroen... om zelf te kijken hoe zwangere vrouwen daar, zonder kraamzorg, hun babytjes krijgen. Want, wat in Nederland zo vanzelfsprekend is, geldt niet voor Afrika. Kijk dus vanavond naar NCV Babyboom in Afrika op Nederland 1. Het batteriecomfort. Nu 1000 euro besparen op een nieuwe badkamer. Kijk op Baderie.nl. Dit is Radio 1.